Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling? We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Christina. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, ik n'ai jamais été zo heureux que als dit là We marchions op een plage, een beetje zoals celle-ci. Het was l'automne. Een automne waar het mooi was. Een saison die niet que dans in het noorden van Amerika.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Iedereen die volgend jaar 55 jaar of ouder is... houdt zijn recht op AOW op 65-jarige leeftijd. De groep daaronder moet in principe langer doorwerken. De regeringspartijen naderen een akkoord van die strekking. Hoe de maatregel voor de groep beneden de 55 wordt ingevoerd... is nog niet duidelijk. Dat zou in één keer kunnen of in stappen. Een onderdeel van de afspraken is dat ook de leeftijd voor aanvullende pensioenen omhoog gaat. Verder is een akkoord in de maak voor mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken. Die zouden voor hun 65ste kunnen stoppen, maar dan wel met een lagere uitkering. Het parlement in Roemenië heeft de centrumlinkse regering naar huis gestuurd. Volgens het parlement is de regering er niet in geslaagd de economie uit het slop te halen. Bovendien zijn de sociaaldemocraten twee weken geleden uit de coalitie gestapt, waardoor de regering in het parlement geen meerderheid meer had. Roemenië had net een akkoord bereikt met het Internationaal Monetair Fonds over een steunpakket van 20 miljard euro. Of die steun nu ook nog doorgaat is onduidelijk. Houders van een DSB-pinpas konden die, konden die vandaag niet meer gebruiken om in winkels te pinnen. Gisteren lukte dat nog wel, omdat de stopzettingsprocedure enige tijd in beslag nam. Pashouders konden vandaag en morgen nog wel bij pinautomaten van andere banken terecht. Maximaal kunnen ze daar 250 euro per dag opnemen. Na morgen zijn alle DSB-betaalrekeningen volledig geblokkeerd. Een hotelbaas in Keulen heeft bekend dat hij in een aantal kamers minicamera's had verstopt om gasten te filmen. De camera's zaten verborgen in een ventilatiekanaal in de badkamer en in een brandmelder in de slaapkamer. Ze werden door gasten ontdekt en die waarschuwden de politie. Uit onderzoek bleek dat ook in een naastgelegen kamer camera's verstopt waren. Hoe lang de Duitse hoteleigenaar zijn gasten al filmden, is niet duidelijk.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 Le voci della strada dove sono andata, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà e sotto il sole che fulmina i corti, le corse polverose dei bambini che di giocare non aspettono più. Io sento ancora cantare te amen. Le vriendinnen en di pioggia sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce armeggiare. Musica da ricordare è dentro di me, fa parte di me. Cammina con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 Dus eigenlijk altijd wel een music store geweest, alleen in het begin was het ooit een, een Kenta, maar dat ja, is ook een onderdeel van een music store. Dus. En uh, is music store, als ik het goed begrijp, dan een onderdeel van een keten van uh, winkels? Ja, een ja, iets van 150 ja. keten. Oh, dus. oké, okay, ja. En uh, hoe kom jij dan hierin? Hoe gaat dat dan? Je vader die heeft het idee van ik wil wel een winkel starten, maar ja. hoe gaat dat verder dan? Nou ja, dat gaat in overleg met, uh, met het hoofdkantoor, uh, met mensen van de music store en ja, dat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 Nou, dat is wel heel leuk. En ja. hoeveel mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké, okay. en wat, over, wat voor maken. instrumenten? <coughs> uh, gewoon een drummer en een gitarist. Okay. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist mij. Oh, nou, uh, nou maak reclame. Uh, nou, we zoeken <coughs> nog een tweede gitarist. Ja, maar nu geen <laughs> mensen die heel serieus uh, bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol. En dat uh, ja. Ja, is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. We uh, doen het gewoon één keer in de uh, twee weken als het mee zit. Ja, en dan met elkaar met gewoon de, bij de, iemand op, thuis of ja, heb je ja, een studio of iets? Ja. Ja, dat was eerst bij mij boven, maar dat was te veel geluid over last. Dan kreeg ik klachten van de buren. Ja, dat, dat is die nog wel vorig is. Dus. Ja, dat wordt al wat lastiger. Ja, ja. Maar bij de, bij de drummer thuis gaat het prima. Hij zit ja. wel in een fletje, maar hij heeft nu een elektrisch drumstel. Dus hij uh, kan makkelijk afgestemd worden. Volume. Nou, dat is, is wel aflachten. mooi. Ja, dat is ja. gelukkig. Ja.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 The thoughts turn to their own little girl Sweet 16 ain't that beachy keen Now I ain't so need to admit defeat They can see no reasons Cause there are no, no. reasons why reasons In the playground now She wants to play with the toys all day. And schools are early And soon we we'll be learning And the lesson today is How to die And then the bullhorn crackles And the captain tackles With the problems of the house and wife And he can say No reasons Cause there are no reasons What reason do you need to die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 Vertel eens wat betekent dat meerdere voor de Jaws, luisteraars? Uh, nou ja, gewoon allemaal leuke hebben dingetjes wat uh, oh. bij uh, films of cd, of, uh, oh, bij ja. muziek hoort zeg maar. Dus uh, we sleutelhangers van South Park bijvoorbeeld, ja. stickers van uh, uh, Camp Rock of uh, Hannah Montana of, maar, ja dat soort dingetjes, een beetje de kleine ja. hebben dingetjes voor de fans en uh, ook buttons. En ja, stickers. dat is wel leuk dat is dus, voor. Ja. Dat vinden ze tieners, kinderen. Ja bepaalde betreven. doelgroepen ja. heb je bepaalde doelgroepen die hier veel komen? Uh, nou, we zijn eigenlijk gericht op uh, alle doelgroepen, zowel jong als oud. Dus uh, we hebben natuurlijk de oude muziek voor de, voor de wat oudere liefde, ja. De oudere muziekliefhebber en uh, ja, kinderen, cd's voor de kleintjes en ook uh, kinderfilms en, mm -hmm. en volwassen films, ja van alles wat. Dus ja. we moeten uh, ja, voor iedereen, voor iedereen uh, wat, wat wil hebben, ja toch? Mooi. Ja. ja. Dat klinkt wel goed.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 Meet you.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 En um, maar over het algemeen, uh, ja, dat, dat was het wel. Dat ja. was, was het voor de rest af? Oké, okay. alles was het interieur, was er en uh, de indeling ook, dus moest alleen nog voorraad komen. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk goed gekomen, zo te ja. zien. Ik zie allemaal volle vakken. Ja, en uh, ja, wat verkoop je nou het meest uh, zo'n beetje? Um, ja, op dit moment nog steeds de cd's. Al is dat wel af, aflopend op dit moment. Hm. En de games zijn in een, ja, een opkomst. Dus uh, dat verkoop ik toch ook steeds meer tegenwoordig. Ja, dus dat gaat zich weer uitbreiden, de games en zo. Ja. Ja. En uh, ja, hoe lang zit je hier eigenlijk nu? Uh, nou, ik uh, heb afgelopen uh, 1 augustus heb ik een uh, vijfjarige jubileum gevierd. Zo gaat snel dus, Ja, dat uh, is behoorlijk snel gegaan. Ja, dat, <laughs> dat is wel dus leuk ook, hoor. Heb je dat nog speciaal gevierd op een bepaalde manier? Ja, we hebben een leuke actie bedacht. We hebben samen met Shiradi betrokken. We oh, ijsjes. We hebben ijsjes uitgedeeld, inderdaad. Dus mensen die dan elke 10 euro besteding deden ja. kregen dan een ijsje cadeau. Nou, dat is dat wel een, een ludieke actie, ja. ja. Het is wel leuk bedacht natuurlijk. Het moet erg leuk ontvangen. Ja. En dan ben ik misschien in de toekomst nog een keer verpland te doen als we weer een jaar op bestaan blijven. Ja, inderdaad. nou, elk jaar, hè. Ja, dat, ja, dat is dat een wel. goed idee. Nou, is er iets speciaals wat jij zou kunnen aanraden aan mensen? Um,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 Oké. Okay. zou ik dat op den duur ook wel uh, op mijn rekening moeten gaan nemen. Ja. Maar ik kan ja. natuurlijk ook heel wat blijven doen. Heeft je vader ook nog een eigen bedrijf of werk? Uh, hij werkt uh, voor de ABN Amro. Oh, dus, uh, ja. meen ik districtdirecteur van de <laughs> stad of zo. Oké, okay, nou die heeft dus nog wel wat te doen. Ja, en hij is ook uh, pas geleden uh, iets van overzet uh, directeur of zo. Goed. Zo. <laughs> nou, ik weet niet, ja, niet directeur, maar ik ben even het naam nou kwijt.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 Wat zou jou graag over vijf jaar willen bereikt hebben? Uh, nou, ik hoop dit nog wel even te kunnen <laughs> blijven doen eigenlijk. Ja. Dus als er nog vijf jaar uh, vast uh, kan komen, dan uh, ja, ben ik wel blij. Ja, dat zou maar je dat wel is mooi toch vinden. Wel, ja, want het is toch wel iets wat ik uh, wil blijven doen, voorlopig zolang ja. het kan, zolang de markt ervoor is en uh, zolang ja. de zaken goed gaan natuurlijk. En is dit, maar, ja. uh, deze winkel uniek in Zandvoort? Of zijn er meer van dit soort winkels? Heb je last van concurrentie uh, uh, bedoel ik? Nou ja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 Die bekende ouwe. En je hebben wel? Nee, ik bedoel die man van de top 40, van de televisie. Die is nu al 50, 60. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, daar weet ja. ik nog van vroeger. Ja. Dan zaten we met een cassetrecordje bij de radio of de televisie... ...het zongfestival op te nemen. Ik ja, okay. kan je je waarschijnlijk niet meer voorstellen. Nee, ik... Maar ik wist niet dat dat nog steeds bestond eigenlijk. Ja, het is dus kort weer ingevoerd. Apart, ja. ja. En dan merk je ook in de verkoop dat ze de, de top hits allemaal kopen...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 Ja. En ja, ik doe dat op een hele leuke manier, een mm -hmm. gezellige manier. En ik wil gewoon dat de klant zich thuis voelt ja. als ze binnenkomen en uh, ja, een, een praatje maken tussendoor. Dus dat, uh, dat is toch weer herkenbaar aan mijn winkel. Ja. Ze kennen me en ja. Ja, daarom komen ze ook vaak uh, bij mij kopen. Omdat ja. ze het gezellig vinden en ja, een kwestie van geen ook natuurlijk. Ja, wat leuk. Dus ja. je bent heel klantvriendelijk. Ja, ja, dat is wat, uh, ja. wat ik er heel <laughs> veel belang aan hecht.